8 uur. Christian Bonebakker met het NOS journaal. De meeste Turken die in Nederland asiel aanvragen krijgen een verblijfsvergunning. Bijna driekwart van de aanvragen wordt gehonoreerd, blijkt uit cijfers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Sinds de mislukte staatsgreep in 2016 melden zich maandelijks enkele tientallen Turken in Nederland. Het gaat vooral om aanhangers van de Gulen-beweging die volgens de Turkse regering achter de coup zat. In totaal vroegen vorig jaar 509 Turken asiel aan in Nederland. Een Nederlandse advocaat wordt in Amerika beschuldigd van liegen. Hij zou onjuiste informatie hebben gegeven toen hij werd ondervraagd... in het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De Nederlander, Alex van der Zet, is getrouwd met de dochter van een Russische oliemiljardair. Hij werkte in Londen voor een Amerikaans advocatenkantoor... dat onder meer opdrachten deed voor Oekraïne toen daar nog een pro-Russische regering zat... Van der Zet zou hebben gelogen over zijn contact... met een voormalige campagnemedewerker van president Trump... en hij zou mogelijk belastende e-mails hebben laten verdwijnen. De Nederlander moet later vandaag in de VS voor de rechter verschijnen. Volgens Amerikaanse media zal hij schuld bekennen. Het EK vrouwenvoetbal heeft Utrechtse ondernemers... afgelopen zomer bijna 4 miljoen euro opgeleverd. Het geld werd vooral uitgegeven in de horeca... blijkt uit een analyse van de gemeente Utrecht en de EK-organisatie... In Utrecht werden vier wedstrijden gespeeld... waaronder de openingswedstrijd Nederland-Noorwegen. Ook werden de Oranjevrouwen, nadat ze Europees kampioen waren geworden... in Utrecht gehuldigd, maar de opbrengst daarvan... is niet meegenomen in het onderzoek. Het lijkt erop dat er door het EK meer meisjes en vrouwen zijn gaan voetballen. De Utrechtse amateurclubs zagen het aantal vrouwelijke leden... met ruim 10 stijgen. Het weer, het blijft overwegend droog en het gaat licht vriezen. Minima vannacht tussen min 1 en min 5 graden. Morgen veel zon en 4 tot 6 graden, maar door de wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. Kunsthof. Jord Kelder is de gast en hij wil iets van inhoud. Ja, gezeur Kelder. over praten en doen, het is allemaal. Nee, het ja. is helemaal geen gezeur. Okay. Want het is uh, het opmerkelijk. Zegt alles. Het echt alles. <laughs> uh, Dokter Kelder en co, vanaf uh, 1 januari gestart. Een radioprogramma. Ja. En toen werd je ook nog gevraagd voor, uh, voor Buitenhof. Uh, hoe, hoe ging dat, dat gesprek? Want je had een gesprek, uh, je werd uitgenodigd. Hier vandaan trouwens. Ja, ja bij ja, de Ortes. We zitten hier in, in het plantagebeurt in Amsterdam. Amsterdam. Awesome. Uh, nou, het werd eerst door mijn bazen, als ik die tenminste heb... met patronen van de Avrotros gevraagd, wil jij dat? En toen heb ik gedacht, ja, nou ja, laat ik maar eens gaan praten... met Paul Witteman en, en Corine, de eindrector. En, um, nou, gewoon een serieus gesprek gehad. Maar ik heb wel, in het begin van het gesprek gehad, gezegd... het was net na die rel, een week mm. of zoiets, en dat gedoe... waar we het net over hadden, met, die, met mijn radiorelletje. En toen heb ik gezegd, nou, misschien is het beter als ik het niet doe. En ik heb ook iemand gesuggereerd die het dan wel zou kunnen gaan doen... Mm. Vind ik zeer talentvolle mevrouw. Um, wie dan? Nee, dat zeg ik dan nu niet. Marcel Luiten gaat er ook even uit. Ho? Ja, precies. Maar, ja. Um, dus dat zou dan ook een idee zijn, jouw idee? Nou, van nee, ik, ik heb geen idee wie ze nu nemen. Daar, daar bemoei ik me niet mee. Maar, um, nou ja, nee, toen, toen hebben we het over doorgepraat. Want kijk, het punt is: Buitenhof is natuurlijk echt een instituut. En dat moet het ook blijven. Mm -hmm. En dat is toch zo'n soort rustmoment op de zondagmiddag, waar de week even teruggepakt wordt, waar, nou, waar, waar inderdaad, eh, net als bij veel radioprogrammas gewoon nog echt een gesprek plaats kan vinden. En ik zeg vooral een gesprek, dus niet een debat. En ik vind dat dat ook moet blijven. En ik heb natuurlijk toch wel een, uh, een zekere flamboyantie in mijn felheid. Uh, ik kan nog wel uit mijn slof schieten. En ja, dat moet niet te vaak gebeuren. Nee. Want dan, dan, het, het dus je vroeg, is in dit vroeg geval je oprecht af, klopt het wel, Jort Kelder, bij Buitenhof? Nou, intellectueel wel, denk ik. Mijn interesse, de onderwerpen. Ook de onderwerpen die ik misschien kan aandragen als ik mijn best ga doen. Um, maar ja, ik ben, ik, bedoel, ik ben niet een bezadigde interviewer nee. of zo. Nee, een flamboyante uh, figuur. en um, ja. Uh, ja, want ik keek even naar wie hebben dat nou gedaan. En dat zijn inderdaad, dat zijn ja, een beetje droge... Ik wil niet zeggen saai, maar ja, um, degelijke? degelijke interviewers. weten ja. van Inge, Kees Driehuis. Nou, Peter, vind ik. Uh, Rob Trip. Ja. Allemaal. Ja, hele goede interviewers. Maar ook, ik bedoel, er, er zit. Nou ah, ja, misschien, maar dan moet je het programma naar vragen. Misschien willen ze iets anders. Dat kan. Ik bedoel, dit, dit is wat het is. En, uh, dus uh, ik ga mezelf niet. Maar wil uh, jij wat veranderen. anders? Nou, ik, kijk, ik ga natuurlijk wel meer naar buiten of toe kruipen. Ik ga daar niet als een uh, raket uh, met twee gestrekte benen erin. De eerste minuut als Lilian Marijnus tegenover me zit. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Mm. Dat is niet goed voor het programma, niet goed voor mij, niet goed voor de gasten. Dus dat neem je echt voor? Van wat ja, moet ik maar niet ga, doen? maar, maar dat ik, ga neem daar, je voor? ik ga daar niet de saaie jurk uithangen als je het niet erg vindt. Anders hoef ik niet te komen. Nee. Dus uh, ik ga nu niet mijn best doen om heel braaf te zijn... en uh, alles van hun briefje voor te lezen of zo. Dat gaan we niet doen. Iets daartussenin. En bovendien, wat mijn kracht, een beetje opschepperig... maar dat doe ik ook wel eens met live televisie... met de stelling van Nederland. Um, ik begin gewoon. En we horen wel wat er gebeurt. Hm. Ik had de indruk dat jij dat net ook deed. Ja, ja. En, dat zijn en dan de vraag jij je en, af, maar is het geen chaos? Nou, kijk, er moet een klein structuurtje inkomen natuurlijk, in een gesprek. Uh, dat is wel handig dat er een kop en een staart is. En dat je ook een klein beetje weet waar je heen wilt. Maar tegelijkertijd zijn de bijzondere momenten... op radio en zeker ook op televisie... zijn altijd de niet geschripte momenten. Hm -hmm. Dus laat je ruimte om iets te laten gebeuren. Ik had het er van de week met Eva Jinek over... even na het programma, van joh, als je nou ziet... Hè, je moet heel veel doen, er moet zoveel. Er moeten zes, zeven, acht mensen aan zo'n tafel... Mm -hmm. Maar wat zijn nou de momenten die iedereen zich herinnert? Dat waren altijd de momenten die nooit bedacht waren van tevoren. Ja. En als je die ruimte maar houdt... Zodat, ja, mevrouw Peter Jure, er moet ook een soort, soort onverwachtheid in zitten. En ik hoop dat ik dat heb. En ook een onverwachtheid in politieke zin. Want ik krijg natuurlijk meteen die vraag... Ja, dat rechtse eikeltje, hoe kan dat nou mm -hmm. een Buitenhof? Ons Buitenhof? Um, dat zullen we nog wel zien. Dus ik stel iedereen alle vragen. Het is helemaal niet zo dat ik rechts of links harder aanpak. Maar ik ben wel nieuwsgierig Maar heb ons je het hier is over gehad, wat je nu Tuurlijk. tegen mij zegt? Dat is precies Tuurlijk. wat je hebt gezegd. Ik wil... Tuurlijk. Hm. Ja, nee, maar kijk, nieuwsgierigheid is de basis van ons vak. En al die journalisten die roepen dat ze onafhankelijk zijn... Kijk, onafhankelijkheid bestaat niet. Het is wel zo dat ik natuurlijk de afgelopen tien, 15 jaar erg onderdeel ben geweest van die meningenfabriek... die de hele dag over ons uitgestort ja. wordt... in de categorie bijzitters dus noem maar op. Dat is natuurlijk waar. En dat is mijn claim to fame. En daar kan je ook best kanttekeningen bij plaatsen, snap ik. Maar het is natuurlijk niet zo dat andere journalisten... helemaal geen opvattingen zouden hebben. De vraag is of je in zo'n gesprek... gewoon even heel serieus op argumenten kan ingaan. Ja. En dat doe ik met radio. En dat is wat je heel graag wilt. En je kunt het gaan proberen. Kijk, als je naar mijn radio... Programma's iedere zaterdagochtend tussen 1 en 2, <laughs> eh, zaterdagmiddag alweer, eh, dan zou je zien dat ik wel in staat ben om een bepaald scherp standpunt in te ja. nemen. In de vraag Laten stikken. we even naar een van die standpunten oh jee, luisteren. Dat was de laatste uitzending en toen sprak je uh, professor Elmers. zeg ik ja, ja, ja. het goed, uh, Universiteit van Utrecht, Naomi Elmers.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 Ja, dat Hoe zullen ik, ze de, hier nou? Het ja, is een daar, nationale. Ja, daar heb ik ook niets mee. Hè. Ik, bedoel, ik heb die nog heb één hè, hebben we het over. En dan begin jij over hier om de hoek? Ja, maar, maar de Schuizstad in de, de PS-Hoofdstad zijn natuurlijk best bekend. Iets bekender dan, een, een, ja, dan de eerste Dorfstad. hoeveel Chardonnay-vrouwen zijn er die dit leven leiden? Maar goed, ja, jij, ook jij stelt nee, het een beetje Kijk, waar het om ging, en dan moet je ook even zeggen wat het onderwerp was: ja, dat wil Naomi Elmers, hoogleraar uit Utrecht, universiteitshoogleraar, die, die onderzoekt in feite ja, waarom vrouwen achterblijven met carrière hmm. maken terwijl ze wel hoogroepleiding hebben. Dat is natuurlijk best een raar fenomeen. Er zijn meerdere rapporten nu over geschreven. Dat was de aanleiding van het gesprek. En dan is vaak een vraag van... hoe kan het dat sommige vrouwen alle mogelijkheden hebben... en toch niet verder komen dan dat glas Dat Dus dan laten ze de vent het geld binnentrekken. En dat gebeurt in Amsterdam-Zuid wel. En dan kan je zeggen dat is niet de norm voor heel Nederland. Maar dat is wel een, een, een interessant uh, uh, stukje van de populatie. Hm. toch? Ja. En aandachttrekkend ook. Aandachttrekkend. Ja, aandachttrekkend. Want dat is natuurlijk waar het de hele tijd over gaat. Toch? Dit is ook weer zo'n opmerking. ik denk, ja, natuurlijk poneert hij het op deze manier. Want ik even er is scherp. een lach of ontzettende ergernis. Maar iedereen hoort en ziet ja. wat jij aan het doen bent. Spannend, maar hè? kan dit ook bij ja. buitenhof? Ja, heel spannend. Maar kan dit ook oh, bij buitenhof? Ik vond dat zinnetje net, ik was te lang aan het woord. Dus dat, dat, dat, ja, je bent de goed. hele tijd heel veel aan het voorkomen. Nou. En trouwens, je maakt je zinnen soms ook. Je bent echt zo radioles, Ik krijg een radioles. <laughs> je um, maakt je zinnen niet eens af. Ja, dat, dat, je slikt woorden in. Maar goed, dit allemaal te Ja, Nou prima, ja. ik, ik, ik uh, hoor het. Maar... maar kan dit ook bij Buitenhof? Nou nee, dit vind, ik, dit vind ik iets te scherp voor Buitenhof. Hmm. Dit vind ik iets te persoonlijk. Uh, ik vind Buitenhof wel een maatje zwaarder. Dan maar het heet heel bewust, en dat wilde de Omroep ook... Dokter Kelderenko, Het moest ook naar mij heen, Het was niet mijn verzoek. Want ik wilde eigenlijk... Het, het programma van mijn jeugd was... Wel in gelichte kringen. Op vrijdagmiddag Joop van Tijn met een aantal journalisten. Rond het biljart in Artietamistie. De kunstenaarssociëleite. Waar ze de hele tijd mensen langskwamen. Mm -hmm. Andere sfeerprogramma. Maar dat zou ik eigenlijk het aardigste vinden. En, maar dit werd helemaal om mij heen gemodelleerd. Dus het is juist de bedoeling dat ik het scherp aanzet. Dat ik daar een mening in mag hebben. En dat er dan een hoogleraar zegt. Die zegt... Jort, dat kun je allemaal wel zeggen. Maar hier zijn de cijfers. Het is niet waar. En dat vind ik juist wel zinnig. Ja. En daar luister ik ook naar, want dan moet je het ook afmaken. Ja, dan moet je wel heel ik goed ga... naar ze luisteren... en niet dwars doorheen, hè? Goed, maar dat, je pakt er nu een fragment uit. Misschien is dat zo daar. Maar er zitten... Ik, bedoel, ik heb nu geloof ik zes, zes afle vijf afleveringen ja. gedaan. hoor. Dus uh, het is net begonnen. Um, en ik heb het... Tempo in het programma ook een beetje teruggedraaid nu. De laatste uitzending, ik haalde wat onderwerpen uit, omdat ik eigenlijk vond dat er te veel tijdsdruk op zat. Hm. We gaan even luisteren naar Gijs van der Westelaken, producent. Is uh, uit profiel, is een profiel door Eva Jinek... gemaakt van jou voor brandpunt in de tijd. Ja. Gijs van der Westenlaken, producent, veel samengewerkt met Theo van Gogh. En uh, hij zei het volgende in 2014. Ja. Kijk, een paar jaar geleden, toen ze een nieuwe hoofdredacteur... voor de RAC uh, zochten, had ik het helemaal niet raar gevonden... als Jorg daar hoofdredacteur van zou zijn geworden. Uh, en zijn naam is toen ook wel genoemd. Dat zou nu niet meer het geval zijn, denk ik. Omdat je te veel het entertainment mannetje bent geworden. Zei hij er niet bij, maar daar kwam het op neer. Ja, prima toch? Ja, prima leven joh. 100 van die etterbakken de hele dag. Uh, je moet er uh, niet aan uh, denken, journalisten. Nou, nee, maar allemaal. los van het hoofdredacteurschap van de NRC ik begrijp nee. dat je dat totaal niet ambieert. Is jij ook maar, niet leuk, hoor. Dus. Um, uh, ah. Is het een angst die je hebt gehad van ik moet nu echt wel een andere afzwaai maken, want anders gaan ze me nooit meer vragen voor een buitenhof of een Radio 1-programma. Nee, totaal niet. Nee, helemaal geen angst voor gehad. Nee. Nee, ja, nee, ik kan nu wel. heel ja, Leuk als ik zeg: ja, ik heb ontzettend van wakker Nee, echt niet. En het gebeurt ook gewoon. Dus en, nee hoor. Dat, uh, um, maar ik hoef me nergens voor te verantwoorden. En ik, of nergens voor te generen ook. ook niet voor die snelle zinnetjes. Um, saaie zinnen zijn er al genoeg. Laat mij de snelle, mm -hmm. niet afgemaakte zinnetjes dan doen. Um, nee, ik, ik vond het zelf gewoon uh, nodig om zo langzamerhand wat. Nou, als je nou zegt: wat wil je echt nog gaan doen hiernaast? Bijvoorbeeld mm -hmm. op televisie of in de media. Ik zou graag een groot geschiedenisprogramma gaan maken. Ik zou graag een meeslepende serie over economie maken. Vooral historische economie dan ook. He, waar komen wij vandaan? Wat zijn de bedrijven, de, de, de meneren die uh, dit land groot en rijk hebben gemaakt? En dat, dat vergt ook nog enige concentratie over dat er is. Maar dat komt ook. Mm -hmm. Daar voer ik gesprekken over. Maar dat kost al een aantal jaren voordat het op televisie is. Het is er niet ineens. Ik ben als spin-off van de het eigenlijk bezig met... Eindelijk niet de hele tijd er doorheen praten... maar achter de camera eigenlijk een documentaire serie maken... over een aantal oude families en de oude huizen waar ze al eeuwen wonen. Daar zit veel meer stilte en genade in dan dat snel-snelwerk. Ja, daar heb ik ontzettend veel zin in. Desalniettemin wil ik ook wel weer een keer een stuntje. Hmm. Ik was twee weken geleden op donderdagavond even de directeur van het Mauritshuis, Hoe heet dat dan. Dan, vragen ze ik me. dan, dan ben ik verkleed als lakij, helemaal gesminkt en als vind ik heerlijk ja. om te doen. Moeten we dat zien? Mijn buurwaarden vonden nee. het geweldig. Hoe je dat ja, weet. en ik doe dat ook omdat dat doe je dan voor drie, vierhonderd mensen en dat doe je hmm. voor een klein groepje mensen. En ik wil ontzettend, ik heb heel veel tijd in gestopt. Zij waren er blij mee, ik ben er blij mee ging het ergens. Ja, het ging ook wel ergens af. Ik had een hele ingewikkelde quiz. Alleen, ik zag er zo raar uit dat niemand <lacht> nog aan de quiz toekwam. Maurits zo. en Jord, Ik had het nog hierbij. Ja, mee, ja niet en leuk om te doen, dat ja. soort dingen. En dat zijn enorme privileges van dit vak. Als je in de media bent. Dat je maar denkt, goed, ja, het, het je er zit dus doen. iets... Maar het, het maakt je ook uniek. Want er is, ja. de, de, je doet... Uh, je wilt per se niet die grijze muis zijn. Nee, dat lukt ook niet. En uh, je bent intellectueel. En... Toch? Die combinatie? Nou, ja. ja denk over is een beetje manier. ingewikkeld. Nou, dat is misschien. Dat, maar dat is niet mijn probleem. Dat is het probleem van andere mensen... die dat in een bepaald vakje willen plaatsen. Ik bedoel, Het feit dat Gijs van der Westlaken zegt... dan dat ik bij die krant had moeten gaan werken... de realiteit is natuurlijk dat toen ik net van school kwam... toen ik net afstudeerde... ik bij Ernst Hansblad solliciteerde... en binnen ongeveer anderhalf minuut ruzie had... met de adjunct van dienst... En daar niet aangenomen werd, waardoor ik de volgende dag bij quote ging werken. Ik bedoel, je hebt ook van die, die afslagen in het leven. Waar ging je de ruzie dan over? Nou, ik was meteen heel brutaal, want het was ook niet zo handig. En het was ook mezelf een beetje overschreeuwen in het donker. Uh, ik begon meteen over het fotobeleid van de krant. Waar ik ook niet ging door de enige kennis hoor. Dus het is ook heel verstandig dat die hoofdredacteur dacht... van, nou, deze meneer is misschien nog een beetje te onvolwassen... voor deze bezadigde burgerherenkrant. Waar komt die overmoed eigenlijk vandaan? Als ja. je dan uit dat oud-Bijerland komt... Ja, kijk, maar even. jij mag het iedere keer over dat dorpje hebben. Maar ja. waar kom ik nou vandaan? Mijn ouders zijn niet kakkers, maar komen wel uit het gooi. We hebben daar gewoond, we hebben andere plekken gewoond. Ik, heb in die zin helemaal niet, ik ben niet iemand die daar uit die Zuid-Hollandse plei komt. Ik voel me daar totaal niet mee verbonden. Maar wel een heel gewoon milieu, toch? Dat, Niets, zeker. Ja. Dat zeker. Mijn vader komt uit de scheepvaart. Ging naar de zeevaartschool. Ik ging daarna gewoon aan de wal allemaal dingen doen. Maar um, Nee, gewoon Hollandse middenklasse. Wat ging hij dan aan de wal doen? Nou, gewoon baantjes bij bedrijven. Ja. Uh, ook wel een beetje een baasje en zo. Maar, ja, maar gewoon een uh, normale middenklasse gezin Nederlands. Daar zijn er in Nederland miljoenen van. ja. En dan vind ik het wel bijzonder dat jij zo heel overmoedig bent. En, en, goed, en, hè? Ja. ja. Want dan wat was ik anders geworden, ja. Nee maar, dat is... nee, maar heb je daar een idee? Want ik zag ook een paar... Ik bedoel, ik kan de man daar niet helemaal op beoordelen... maar ik zag jouw broer, Maarten ja. Kelder. Ja. Een totaal ander type, helemaal niet die overmoedige. Waar zag jij hem? Uh, in profiel. Oh, Maarten, ja. Nou, nou, dat zie je niet helemaal goed. Uh, hij ziet er anders uit. Hij is ook wat ouder. Dus ik heb twee oudere broers. En die zijn gewoon behoorlijk succesvol in zaken. Hm. Maar die, hebben, die zijn iets heel anders gaan doen dan ik. Internationale carrières. Die wonen in vliegtuigen en hotels. En dus die vliegen de wereld al 20, 30 jaar rond. En ik ben geen moment jaloers op ze. Maar die zeggen altijd wel tegen mij. Hoe moet dat nou met jouw pensioen? En dan zeggen <laughs> altijd. Gewoon op tijd doodgaan. Ja. Ja? Anders weet ik het ook niet. Want daar maak je je echt zorgen over. Zij niet. maken zich daar zorgen ja? over. En die snappen natuurlijk niet dat je voor een zaal staat... en daar dan zomaar een paar duizend euro voor krijgt. Of als je uh, bij een baron op bezoek gaat, je maakt een item van... en je hebt een hele leuke tijd dat je dat dan werk noemt. Ja, ik noem het ook geen werk. Dus, dat is nog iets van ja, dat is een hele andere wereld voor ze. Die werken bij enorme bedrijven waar, weet ik het, honderdduizend mensen in de weg lopen. Dus die hebben een heel ander beeld van... ja, die vinden mij natuurlijk toch een beetje... Uh, een entertainmentfiguur, inderdaad. Een ja, ja. entertainmentmannetje. Ja. En, en hun was. jongere broertje. Natuurlijk. En hun veel jongere broertje. En ja. je zijn net al uh, in een couveuse in Gouda. Ja. Daar lagen nog twee jongetjes. Aanvankelijk, ja. Dat heeft niet lang geduurd. Dat zijn mijn broertjes. Hoe lang heeft dat geduurd? Ja, ik weet het wel precies. Um... Je was er een van mijn drie ja. Nou, dat heeft, die zijn na anderhalf, twee dagen overleden, ja. Dat, dat, in die tijd konden kinderen... Ik geloof, kinderen kunnen tegenwoordig meerlingen wel geboren worden... met 700, 800 gram. Toen ik was iets van 14, 1500 gram. Maar toen waren die longen, die zijn dan niet voldragen. Dus die, die kunnen niet werken. En daar gaat het dan mis op. Hm. Maar ik kan er heel uh, bedroefd bij kijken. Maar ik heb, ik heb het al meegemaakt. Maar ik weet er natuurlijk niets van. Ik heb het van horen zeggen. Dus het, het, het, in die zin zegt het mij niets. Nee, echt niet. En je denkt wel eens over na. En je hebt gevolg van mijn ouders bekeken. als ze vijf zonen hadden gehad. Maar ja. um, nee, het is voor mijn moeder vooral heel verdrietig geweest natuurlijk. Werd er over gesproken eigenlijk? Jawel, en, en ook wel liefdevol, maar niet veel. En wat is er, ook, er is ook niet heel veel over te zeggen, ja, wat misgegaan. Hmm. Maar dat was in die tijd natuurlijk ook zo. Dat ziekenhuis moest apart couveuses aanschaffen, die hadden ze niet eens. Dus uh, ja, nou ja... Um, Nee, dat heeft, ik, dat heeft op mijn ouders natuurlijk wel indruk gemaakt. Maar als kind hoor je dat Maar op, dat op wat voor manier werd er over gesproken? Wanneer hoorde je het eigenlijk? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel meegedragen. Dat heb ik altijd wel als kind, als kleinkind al wel geweten, ja. Er is ja. niet een moment geweest dat ze... Nou, ik heb hun namen bijvoorbeeld. In mijn, dus mijn vader was nog even, had nog even gewacht met aangifte doen van de namen. Dus mijn, ik ben JPW, dus... Paul en Wouter waren eigenlijk de voornamen van die anderen. Maar heb ik dan gehoord. Maar uh, ja, goed, ja, zo gaat dat. Ja, okay, maar toch even correctie. Dat, ja, dat maakt op een bepaalde manier... Je kan allerlei psychologiseren. Maar in deze tijd, okay, wij zijn ook weinig gewend meer aan pijn. Ga even kijken hoeveel kinderen uh, stierven en moeders stierven in de 17e 18e eeuw. Wij waren in die tijd, wij, de mensen waren veel meer gewend aan dit soort uh, tegenslag. Ja. En wij maken er nu een enorm verhaal van. Want iedereen vindt het natuurlijk lachen of interessant om in de kanaal... Oh, jij is een drieling. Wow, zeg. Wat een verhaal. En ze zijn overleden. Jongens, in alle eerlijkheid, het doet me niets. Want ik weet er niets van. Nee, je vertelt het ook heel emotieloos. Nou ja... Het, Nee, maar ik denk wel aan mijn moeder natuurlijk. Hm. En de pijn die dat heeft ophalen, dat is ook zo. Ja. Dat heeft ze altijd met zich meegedragen. En maar... jij kan wel zeggen in de 17e en 18e eeuw... en natuurlijk is dat, dat, is dat waar, maar ja. Ja, ja. dat is heel emotioneel. Maar, maar je hoeft ook niet alles tot... Uh, een verhaal leven in, te maken. Alles is emotioneel. In, uh, het is hysterische tijden. Ik heb ook geen zin om daar zo aan mee te doen. Hm. Te en ik vind ook dat al die persoonlijke vragen... ik, ik zei ook in het NRC-interview... een van de mooie dingen die je leert als je je in oud geld verdiept... Is dat je emoties ja. voor jezelf houdt en dat die niet publiek bezit horen te zijn? Dat deden zij omdat ze natuurlijk voor hun personeel afstand moesten bewaren. En niet hun zwakke kanten moesten. Hè? De stift upper lip van de Engelsman. Mm -hmm. Dus laat nooit zien. Laat je nooit in de kaarten lezen. Maar er zit ook iets moois in. Wat vind je in. wel een mooie of een goede ja. eigenschap? Wat vind je er precies van? Nou, ik vind. Uh, of is het ook een bescherming? Uh, beide. Maar het is zeker ook een bescherming. Maar ik vind de dat iedereen al zijn emoties op straat gooit... en dat dat altijd het hoogste en het, uh, het, uh, het, het belangrijkste is. Nee, vind ik echt niet. Nee, nee vind ik echt niet. Uh, want er is altijd wel emotie en Wij zouden met z'n allen iets meer terug naar de rationaliteit, moeten. eerlijk gezegd. Ja, maar Eén de, van de vraag is of dat, dat dan... nog kan, hè? En of dat, hoe dat dan. Nou ja, een van de redenen dat ik dat radioprogramma dan wil doen. Ja. Uh, met Hysterische woorden, Tijden, zei je al. De nou, ondertitel. Ik, ja, is... ja, dan... En dan probeer ik zo'n MeToo-discussie. Probeer ik eigenlijk de ander uit te trekken. Door helemaal aan de andere kant te gaan zitten. Nou, dat is heel ingewikkeld. Want dan krijg je meteen wel zien nog veel boze mensen op je af. Je wordt uitge. Ik had hier van de week op straat nog een mevrouw. Die kwam naar mij toe. Die begon te schelden. Het is een schande wat u gezegd heeft over. Verkrachtingen dan hebben ze alleen het, het quote ergens online gezien... wat niet de hele context natuurlijk vergeet. En ik zou me toch willen verzetten tegen deze uh, uh, hysterie. Dat begrijp ik, dat je daar tegen wilt verzetten. Maar je moet wel begrijpen dat je het oproept. Ik bedoel, er zijn nogal wat vrouwen verkracht. En er zijn nogal wat vrouwen misbruikt. En Geen dan moment ontwint, roep jij om een tegenkleur te geven... Ja. dat vrouwen aan jou vragen om verkracht te worden. Dan kun je toch dan is het toch niet zo heel vreemd en ook niet heel hysterisch... dat vrouwen daar dan weer verontwaardigd en boos op reageren. Uh, Jort ik, Kelder. Ik, ik hoor het, ja, je hebt, nee, daar heb je een punt. Hm. Dit is een vraag van een luisteraar. Is even kijken wat hij vraagt. Jaap Jans, Jort Kelder, vertelt vandaag NRC... dat hij Baudet waarschuwde geen domme dingen te zeggen over IQ en ras. Dat was niet vandaag, dat was afgelopen zaterdag. Had Jaap Jans, verslaggever van BNR. Ja. Um, nou, nee, niet specifiek over dat ras. Ik spreek Thierry wel eens. Um, nee, ik vind niet dat Forum dat voor Democratie die, die PVV weg moet inslaan. Dat lijkt mij een heiloze weg. Ik heb plaats ook voor. Maar heb je hem gewaarschuwd? Nee, niet op dit nee die ja, over dat dus niet ras, ook, manier, en en en heeft manier dat ras ook zelf nooit iets gezegd. Dat is, die, dat is die, uh, die meneer die hier op nummer twee... voor de gemeenteraadsverkiezingen staat. Ja, maar goed, hij heeft dat niet heel erg ontkracht... of ontkend of uh, nee. een reprimande uitgedeeld. Nou, nee, kijk, het punt is... Uh, die, dat van ik, ik vond het eigenlijk wel een mooie ontwikkeling... dat hij dat nou ja, politicus wilde worden, in partij wilde beginnen. En ik dacht, je moet een beetje de, de, de romantiek... en de vechtlust van de jaren zestig... combineren met de rationaliteit... En zeg maar, echt een, een partij voor slimme mensen. die ook inderdaad de vragen stelt die niet iedereen durft te stellen. en de lastige antwoorden misschien zelfs erbij levert. in feite een doorontwikkeling van een Bolkesteinachtige figuur. en die toen in de jaren negentig, vergeten we nu vaak. natuurlijk best een omstreden positie had. Hè. heel veel mensen die ontzettend De van toen. Oh ja, nou, dat mocht Baudet willen. Want dat moet je natuurlijk even zien te bereiken dan. Hè. Broek, ja, zover natuurlijk... is het nog niet. Nee. Maar goed, zijn was ja, wel, ook... Jawel, maar je moet natuurlijk niet maar een die afslag richting... Al een gemaakt, Kijk, dat als je het... de afslag richting de PVV neemt... dan ben je natuurlijk... ja, dan kan je niet meer regeren. Dan, dan, dan gaat het allemaal over de verkeerde thema's. Um, over inderdaad, over ras... of, of, of zo'n hysterisch standpunt, ineens... over het klimaat. Dat er helemaal geen klimaatproblemen is of zo. Ik denk, ja, dat vind ik wel zonde... Maar goed, als hij dat wil met zijn partij, dan mag hij dat natuurlijk wel. En hij doet het knap. Maar mag een, een buitenhofpresentator adviezen geven aan politici? Ja, maar adviezen, weet je, ik ken iemand, je praat eens met iemand. Maar adviezen, hoe bedoel je, adviezen? Hij nou ja, heeft goed. toch niet een advies met een rekening of zo? Nee, maar je, je, je spreekt dat... hem toe. Nou, dat valt eigenlijk ook nog wel mee, eerlijk gezegd. Nee, nee, we kunnen niet verconsteren dat Waarom hij gaat gaat het, je aan dus het, dat het lijkt hart? Me... Waarom gaat het je aan het hart dat hij het wel nou. goed moet doen? Omdat ik het hem wel gun. En ik, ik zie ook wel. Kijk, Waarom ik ben, gun je het hem? Mijn persoonlijke. Ik ben wel geneigd. toch een beetje voor hem op de bres te springen. Omdat het zo ontzettend makkelijk is om te vinden. wat iedereen bij de Volkskant en de NRC al vindt. Namelijk dat het object is en dat het allemaal niet mag. En dat bodet eh, aangepakt moet worden. Dan is mijn natuurlijke neiging om daar een beetje voor te gaan liggen. Dan gaan we zeggen: nou ja, het is misschien ook een andere kant eh, aan het verhaal. Um, maar we leven in zulke. Eh, ja, er zit zoveel boosaardigheid van beide kanten. En dat vind wel jammer. Ik, ik vind wel dat er wat. Ik ben geneigd iets milder te zijn. En ik zie ook zijn eenzaamheid. Want als je zo snel, zo bekend wordt en zo scherp ook meteen. Nou, dat is ook heel eenzaam. Ik bedoel, we hebben dat met Fortuin zien gebeuren. Die deed dat met iets meer flair, hoewel Jerry dat ook wel heeft. Maar um, ja, ik kijk ook meteen naar de kant van wat het met iemand persoonlijk doet. En, dan ben en ik heb je het genoeg... daar dan met hem over ook? Uh, jawel, ja, natuurlijk. Uh, nou ja, goed, maar hij houdt zich kranig. Uh, maar ik vind dat we met z'n allen... zonder meteen te beginnen te schreeuwen over en weer... ook een beetje moeten leren om te luisteren. En als er iets wordt gezegd over dat ras... is dat een onmogelijke discussie. Maar het gaat, er wordt, meestal wordt het teruggebracht tot één quote... waar iedereen dan wel of niet over staat. Net als met dat verkrachtingnet. Mm -hmm. En als je dan probeert iets uit te leggen, dat lukt niet meer. Maar ik zeg niet dat het handig is dat ze nee, dit soort thema's... Nee, precies, doen. want als je, als je dan echt... Ja, maar even nuance. Dus het was natuurlijk een, een jongen die nog helemaal niks was... toen hij twee jaar geleden een interview aan een brandpunt gaf. Mm -hmm. En dan krijg je natuurlijk altijd met zo'n jong partijtje... waar iedereen al zo naar kijkt... dan moet dus de partijleider afstand gaan nemen. Dat is natuurlijk heel lastig. Want dan weet je al wat er gebeurt. Dan, dan weet je, want dat, dat is natuurlijk toch... Hij geeft het ze ook niet. Misschien had hij, Ik denk dat hij beter had kunnen zeggen. Dat is niet handig. Voor ik ben benieuwd maar. hoe het gaat uh, verlopen. Ja, ik weet niet, staat ik... er op die tegel, Jort Kelder? Ja, ja. Het uur is zomaar om. Ja, beter Je hebt hem geleend, op... hè? Ik heb, ik heb iets gestolen. en Beter goed gestolen, natuurlijk, hè, beter goed gejat dan slecht bedacht. Van Harry Mulisch. Ik denk wel dat Harry hem zelf had bedacht. Want daar is die literatuur genoeg voor. Beter oprecht ijdel dan vals bescheiden. Ja, Jort Kelder ten voet uit. Dank u zeer. Het is gelukt. Dankjewel, Jort Kelder. En um, veel plezier. Wanneer begin je weer? Nog één week Olympische Spelen. En dan uh, zaterdagmiddag. In Dr. Kelder twee. en Co van de 1 tot 2. Welkom live zender. in Vondel Oh ja, want dat wil je ook heel graag. Publiek, hè, dat ja, er het publiek bijkomt. komt. Ja, ja. ja. Nou, ik hoop dat ze gaan komen. En dan in augustus uh, een buitenhof. Ja, 26 augustus. Ja, oké. Okay, dankjewel. Meneer Kelder, dit was aflevering 4182, morgen. Morgen ontvangen wij Shula Rijksman, baas van de NPO... en de machtigste vrouw van Hilversum. Ja, tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk...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 Met één soort groene stroom en altijd een vaste lage prijs. Energiedirect.nl. Lief. Op zoek naar elektronica en techniek ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. NPO Radio 1 het NOS Journaal. De coalitiepartijen blijven bij hun plan om het raadgevend referendum af te schaffen... zonder dat daarover een referendum kan worden gehouden. Dat blijkt tijdens de voortzetting van het Kamerdebat daarover. De Raad van State oordeelde vandaag dat het kabinet daarmee juridisch in zijn recht staat. Bijna driekwart van de Turken die in Nederland asiel aanvragen... krijgt een verblijfsvergunning. Het gaat vooral om aanhangers van de Gulen-beweging... die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep in 2016 zat. Maandelijks melden zich enkele tientallen in Nederland. Drie mediabedrijven hebben de Europese Commissie voor de rechter gesleept. Ze vinden dat ze ten onrechte worden bestempeld als verspreiders van nepnieuws en eisen rectificatie. Een EU-bureau had drie berichten van Geen Stijl, De Post Online en De Gelderlander aangemerkt als desinformatie en dat gemeld op een website. En een prijsvraag over de muur van Mussert is gewonnen door een student uit Eindhoven. Bij de muur in Lunteren hield de NSB voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog grote bijeenkomsten. De student ontwierp een centrum met een ondergronds museum, een auditorium en een plek voor lezingen en debatten. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Een hele goede avond en welkom bij Langse Lijn en Omstreken... waarin we natuurlijk de Olympische Dag bespreken. Ja, want ondanks dat het lange baanschatsen niet in actie kwam... gebeurde er genoeg bij het short track. Dat bespreken doen we met onze forumleden tijdens de Spelen... Bart Veldkamp en Renate Groenewold. En er is voetbal in de Champions League. En wat voor een wedstrijd Chelsea tegen Barcelona. Een wedstrijd om naar uit te kijken. Nou, als Zullen we reageren? Dan mag dat. Op Twitter met de hashtag LDLO. Uh, meekijken. dat kan ook. LDLO, moet ik trouwens zeggen. Dan hangen je vijf webcams. Die zijn te zien op NPO Radio 1nl geen lange baanschaatsen in Pyeongchang vandaag. Wel short track en veel andere sporten. Oh, nee! 20, 22 vrouwen staan op dit moment naar boven te kijken. En ik hoor een schreeuw... Goedemiddag! Goeie! En dan de rotaties. 1, 2, 2,5 keer rond. 2,5! Allebei een penalty! Nou, Nederland pakt het brons! Nederland pakt het brons! Het is wel heel gaaf uh, dat er nu twee uh, vallen. En uh, ja, dat we gewoon fucking brons hebben hier. I can promise I I'll do my best to get back out in Beijing... ...and medal for Britain. Um, it's still my dream. They can't do it and that's a huge crash! Oh no! De Franse vlag met Martin Fourcade. Hij wint hier met zijn teamgenoten... ...de gemeende Esnavetter. Fantastic! Tessa Wittjoe en Scott Mooier. En ze hebben dus nu weer goud. Schij maar binnen de tuin Duitsland in deze Rijnveugel. Oeh. En dan komt de Rus nog binnen door Shulnikov. En ziet dit er heel slecht uit voor Shinki Knecht. Een onverwachte bronzen medaille bij het short track voor de vrouwen op de relay. Ze moesten in de B-finale rijden. Maar dankzij twee penalties in de A-finale kwamen ze toch op het podium. Tot grote vreugde van Lara van Ruiven. Ja, dit is, ongelofelijk. dit is echt We gingen wel voor een mooie tijd in de W-finale. En we hoopten heel stiekem op twee penalty's in de A-finale. En nu is het gelukt en uh, een medaille. Ja, hier aan tafel Bart Veldkamp en Renate Groenewold. Een, een hele gekke dag wat dat betreft. Een, een onverwachte medaille. En ontzettend blije meiden. Ja, ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, onverwacht brons en... Uh... Ja, ik, ik wist niet dat het kon. Dus uh, voor mij zijn uh, de short track regels uh, zijn niet helemaal duidelijk. ik bedoel uh, Eerst word je uitgeschakeld. En dan uh, kan je dus nog wel brons winnen. Dus, uh, maar ja, voor die meiden natuurlijk uh, super. En, uh, Want je en zou ik... misschien verwachten... Hè, die bronsplak wordt gewoon niet meer uitgedeeld. Ja, ja, dat, nou ja of niet uitgedeeld. Of ja, je, hebt, je hebt die plek in die finale heb je verdiend. Dus, uh, maar goed, dat zijn short track regels. Ja, zo is het. Bart, wat, ja. was, jou, wat was jouw eerste reactie? Ja, een beetje hetzelfde. Kijk, je hebt een halve finale en die overleef je niet. Dus dan zijn er vier mensen die dan. vier landen die dan beter zijn. die gaan strijden. En als daar iets fout gaat, kan het gebeuren. Maar dan gebeurt het volgens mij toch in die wedstrijd. En als jij een hele andere wedstrijd rijdt. en dan toch nog een effect kan hebben op dat uiteindslag. Ja, ik, ik vind het raar. Ik ja, vind het. Ja, het ja, soort regels zouden eigenlijk niet moeten. Want het is ook niet te begrijpen. Ja. Nee. Nou ja, we, we gaan het even vragen aan Dave Steeg, voormalig shorttracker. Dag Dave, goedenavond. Goedenavond. Of misschien wel BBL shorttracker voor het leven. Dat kan ook nog hoor, dan ben je nog steeds shorttracker. maar uh, ja, daarom. Uh, daarom. Je bent oud-coach van Jong Oranje, nu actief in het noorden van het land bij RTC Noord, klopt dat? Ja, dat is correct. Ja. Dat is correct. Uh, even over die regel. Uh, er gaan een, een paar verhalen nu de ronde: dat het bij het WK anders is. Dan wordt die bronzen medaille niet uitgedeeld. Bij de speler gebeurt dat dus wel. Is dat altijd zo geweest? Ja, dat het is het zo geweest, ja. Dus inderdaad, alleen bij de Spelen... willen ze absoluut een gouden, zilveren en een bronzen medaille willen uitdelen. En normaal gesproken ook, uh, in wat voor wedstrijd dan ook... buiten de Olympische Spelen... als daar een disqualificatie vormt, uh, volgt, zeg maar, in de finale... dan blijf je ook ten alle tijden hoger geclasseerd staan... dan degene die de B-finale of uit de semifinale vandaan. Wat ja, ook maar, logisch is, eigenlijk, toch? Ook, wat wat, ook, wat ook eigenlijk ook logisch is... Uh, maar uiteindelijk is het dus zo in de, in de Spelen: dan, dan kom je dus ook weer helemaal onder degene die de b finale hebben gereden. Dus als je een penalty ontvangt, dan word je dus ook nu is het dus twee penalties, en word worden dus dus ook, dus ook 87 geclasseerd worden in plaats van derde-vierde. Maar, maar om, wat, wat, wat, wat zit er achter voor gedachten? als je je misdraagt met een overtreding, dat je dan niet meer aan de Olympische gedachten voldoet, de hele medaille waar bent? Ja, ja, uiteindelijk komt het daar wel op neer. Kijk, uh, als je natuurlijk twee mensen, uh, twee teams of twee personen... in een uh, finale natuurlijk een penalty ontvangt... Ja, dan kan je niet een uh, van de twee een medaille omhangen. Normaal uh, de regel kan je zeggen... Ja, dan krijg je helemaal niemand een medaille. Maar bij, uh, bij de Olympische Spelen willen ze iemand een medaille omhangen. Ja. Nog even een andere mythe de wereld uit helpen. Uh, heel veel mensen die, uh, vragen zich af... dan rijd je een wereldrecord in de B-finale... en dan krijg je toch geen goud. Uh, ik, ik, kan die gedachte kan ik wel volgen, maar is het niet zo dat als je in de B-finale rijdt... en zoals Nederland op kop rijdt, dat je gewoon gas kan geven... en dat het een heel andere race is dan die, die medaille-race? Uh, nee, nou ja, dat kon je ook wel duidelijk zien. Uh, in, in de finale is het natuurlijk gewoon, dan wordt het ook een tactisch spelletje. Zeker Itali Italianen, die starten natuurlijk naar kop toe... en die willen, natuurlijk, die willen absoluut dat er geen snelle race gereden wordt. Dus die gaan natuurlijk gewoon uh, puur lijnen rijden, waardoor om het de andere moeilijk te maken. Je ziet ook wel dat er gewoon... Uh, elk, net voor de wissel eventjes iets wordt aangezet... heel krap wisselen... waardoor de andere teams uh, eigenlijk al een half rondje bezig zijn... om eerst maar weer in positie te komen... om weer goed aan te sluiten. Uh, dat zag je duidelijk gebeuren. Dus, dus, dus ja, het is totaal andere, andere race. Okay. Kan je totaal niet vergelijken met een beestje? Nou, oké. Dankjewel, uh, oud-sportrekker Dave Versteeg. Hier is, is er wat te zeggen voor zo'n Olympische gedachte. Dus dat je zegt: Nou, iemand met hem die een penalty heeft gekregen. die zich heeft misdragen op het ijs. om er even zo te zeggen. die mag gewoon niet een Olympische medaille omgereid krijgen. Dus dan maar de volgende in rang. Nou ja, nee, ik vind het niet <lacht> logisch. Nee. Ik vond het wel <lacht> mooi gevonden van <lacht> je. Ja, ja, dankjewel. Een <lacht> ja. beetje credits, maar ja. bl Blijkbaar is dat wel ook ja. de gedachte erachter. Ja. Nou ja, het lijkt me. Kijk, uiteindelijk wisten die Nederlandse dames. die die wisten dat dit kon. Dus normaal gesproken uh, blijkbaar, dus niet zoals Dave net uitlegde. Maar ze stonden er ook echt van: nou ja, laten we hopen dat er twee penalties gegeven worden. En ze gingen natuurlijk ook helemaal uit hun dak. Dus ja, ik vind het alleen maar leuk hoor. Ik bedoel, uh, net wat ik zeg: bronzen medaille en ze mogen naar Medals Plaza. En uh, nou ja, als je jaren van kerken ook zag, zeg maar uh, echt wel van: wow, wat gebeurt hier? Ja. Ja. Die heeft gewoon brons en zilver uh, behaald. Nou ja, in Jorien natuurlijk en op het lange banen. En nu dus. Uiteindelijk in haar laatste wedstrijd op de shorttrackbaan. Uh, baan ja. Bron. Ja. Ik vind het helemaal niks. Hey, maar Bart. <lacht> nou, zijn we zijn het een keer niet eens. Jij ja. ja, ja, liet je het express vallen en ging toch goud eh, om je nek. Dus uh, wie heeft er recht voor spreken? Uh, nou ja, dat is... De... Nee, ik vind dat niet hetzelfde. Nee? Nee. <lacht> nou, dat was gewoon een tactische set. Dat was en gewoon en tactisch dat, heel en, en, en dat was de ook. Deze <lacht> meiden hebben gewoon geluk. Nee, maar dit zijn twee verschillende wedstrijden... Die, die, waardoor één een, een resultaat ontstaat. En je, je komt elkaar niet eens tegen op de, in de wedstrijd. Het, het, het, het klinkt niet logisch gewoon. Nee. Heel simpel. Ja, dat, dat is inmiddels wel duidelijk. Overigens hulde voor een NOS-redacteur vanmiddag... die al heel vroeg in de middag uh, in een speciaal klein artikeltje zei... van let op, het is nog niet klaar, het is niet realistisch... maar er kunnen er altijd nog twee keer worden gedisputiseerd... en dan hebben we alsnog uh, brons. Dat wil ik wel even uh, gezegd hebben. En zo geschieden... Zo is het. Het wereldrecord geeft trouwens wel extra glans aan het hele verhaal. Hè? Nou ja, ja. De, kijk, ik neem de meiden niks kwaad. Ik vind het een rare regelgeving. De meiden hebben gewoon heel goed gereden. Die rijden wereldkoor indrukwekkend. Ja, en zij maken gebruik van het systeem. Nou, prima. Ja. Doen ze goed. Nou, ja. Het meest sneu vond ik nog wel dat Rianne en de Vries natuurlijk ja. Ja, erbij stond, dat stond te kijken. Dan, uh, ja, dat, dat, dan, uh, weet je, dan ben je onderdeel van het team. Dan reis je voor de tweede keer zeg maar, mee naar het Spelen. Vier jaar geleden ook. En dan sta je nu best wel een beetje sneu aan de kant, inderdaad. Je zag het ook in één beeld, hè? Ja. die andere meiden, die drie. Want Jorin Terwijl heeft er volgens mij bij. En die gaan helemaal uit hun plaat. En, en zij staat erbij, ja, moet ik nou blij zijn? Moet ik nou, ja, ja oh jee. Ja. Want voor ja. duidelijkheid, ze heeft het ijs niet aangeraakt... In, of in de kwalificatie of in de finales, dus ze krijgt geen medaille. Precies. Is dat dan wel terecht? Nou ja, ja, oké, okay, dat is wel duidelijk. Ja, dat, is, dat, dat accepteert ook iedereen, dat is ja. vrij normaal. Ja. Maar had Jeroen Otter niet in dit geval haar gewoon in moeten zetten... Uh, of, of, of, of, of niemand hield er rekening mee dat dit zou gebeuren. Dat is natuurlijk uh, als ja, ja, Jeroen, misschien wel. Kijk, er gebeurt natuurlijk altijd wel wat in die, in die finales. Dus, uh, Zeker ja, ik, spelen. Ja, op de spelen, maar ook nu je, één penalty, ja, maar dat er twee waren. Ja, die kans was aanwezig. Dus ja, Jeroen heeft uiteindelijk het sterkste team uh, op het ijs neergezet. en ze hebben, uh, Jorien die ging natuurlijk meteen als, uh, als een dolle van start. En dat was goed, want ze hebben van begin af aan gedomineerd. Ja. En dat resulteerde dus in die, in die 403... Ja, de, uh... En de Chinezen die krijgen dan een penalty... maar ze hebben niet eens voordeel uit de actie. Dat vind ik nee. ook een beetje raar. <laughs> je, je blijft het raar. Je? Nee, ja. Die Chinezen die krijgen een penalty... omdat ze Korea pro proberen in te halen. Dat doen ze niet goed, maar ze winnen dus niks. Maar ja... Ik dacht dat er op on, op op dacht op. Het een onreglementaire wissel was... in de laatste twee ronden, dat krijg ik net ingefluisterd. Oh, okay, dus dan yeah. is er wat anders. Maar die Canadees yeah. was, sloeg natuurlijk helemaal nergens op... die op de finishlijn in één keer in de weg gaat rijden. Dat ga, die, wat doe je daar, denk ik dan? Ja, die, die was een lichtelijke blackout. Ja, die, ja. Dat dat is het wel dat is wel het een never a dull moment ja. bij het short track, ja. Toch? Ja. Ja. En voor Jurien de Moors, want ze waren blij, de dames... maar Jurien had natuurlijk een extra reden... want die heeft zichzelf nog een keer in de boeken geschreven... door, uh, geloof ik, als eerste vrouw twee... Uh, op twee verschillende disciplines een medaille te pakken... op de Olympische uh, Winterspelen in ieder geval. Ja, uniek. En misschien dat we, deze, dat we de komende dagen nog uh, zo'n actie gaan zien. Misschien wel twee die keer is goud. is heel hè? groot, die ja. kans. Ja, vertel maar. Ja, le, de Ledetschka... Le die uh, natuurlijk verrassend op de Super G uh, goud won... maar eigenlijk een uh, snowboarder is. Dus ik ben heel benieuwd. Maar misschien krijgen we deze spelen wel gewoon twee dames die het... Uh... maar Jorien is de eerste. Dus... Ja, het is wel knap. Ja, knap. ja, heel knap. Heel knap. Heel knap. En ze reent ook heel sterk vandaag. Dus, uh... Ja. Ja. En die op de duizend meter had ze natuurlijk helemaal verdiend. Absoluut mee eens. Ja. Dan hebben we nog uh, um, die ophef. Was een, uh, dat ze haar gouden medaille op de baan zou willen inruilen... bij de medaille op de short track. Dat was in Sochi, vier jaar geleden. Uh, dat, dat zorgde toen nog voor een beetje... Ja, uh, kies nou gewoon, het is ook een beetje onconventioneel... om zo over twee sporten te gaan. Maar nu zijn zij natuurlijk de lachende lag ze iedereen vierkant uit. Lag aan de vieren. Aan de vieren. <laughs> ja. Nou, weet je, uiteindelijk... Uh, het, het overkwam haar daar natuurlijk een beetje... in, in dat goud uh, op de lange baan was. Haar eerste liefde is gewoon het shortrekken En het overkwam haar vier jaar geleden... Dan, uh, die gouden medaille... op die 1500 meter. Het heeft natuurlijk in Nederland... Uh, um, uh, niet de aandacht die het lange baan heeft. Dus ja, ze werd daarmee geconfronteerd... voor de camera. Ja, dan moet je wat zeggen. En in, in de emoties zegt ze dat wat ze voelt... Het short track, Maar ik denk dat het nu, zeg maar, als je er nu vraagt... dan, uh, dan heeft die langbaanmedaille... meer waarde, die gouden medaille, dan... Uh... een short ja. ja. Even door naar um, de vrouwen. Die, die plaatsen zich individueel ook voor de kwartfinale van de duizend meter. Uh, ik kan me voorstellen dat ze door wat ze hebben meegemaakt... daar nu een enorme boost door, uh, door krijgen. Ik bedoel, dat gaat nog. dat werkt alleen maar in je voordeel, Ja, dat toch? zie je wel, hoeveel energie daar vrijkomt. Ja. Precies, ja. ja, lijkt me wel. Ja, die gaan helemaal met heel veel loog naar die volgende ronde over twee dagen. Ja, merk je dat in je hoofd of merk je dat in je benen? Of misschien wel allebei, Nou, ik denk dat je gewoon vrij bent. En uh, nee, je, je zag het, we hebben allemaal, zeg maar, de, de vreugde gezien, zeg maar, hoe ze uit hun dak gingen. Schulting die voor de camera staat en. Ik kon er niet volgen, zo snel ging ze. Uh, helemaal uh, hysterisch. Uh, ik denk dat Suzanne, die tot nog toen natuurlijk best wel een beetje een tegenvallend toernooi aan het rijden is, dat die uh, misschien wel nu uh, kan verrassen. Ja. We gaan zo verder praten over de prestaties uh, vandaag... die iets minder waren van uh, Shinky Knecht. Maar die wedstrijd, waar we eerder al even op uh, wezen vanavond... de kwart, uh, dus wat zeg ik, de achtste finale van de Champions League. De eerste wedstrijd tussen Chelsea en Barcelona. En die houdt kamp. Ik hoorde een mooie tune al. Je hebt ja. er vast zin in. Nou, absoluut. De knockout stages, zoals ze dat ook zo mooi noemen. En daar is het nog nooit gebeurd dat een ploeg... Uh, van bijvoorbeeld uh, Engelse origine, 11 buitenlanders opstelden. En vanavond gebeurt dat, want Chelsea heeft geen enkele Engelsman in het team. En allemaal dus niet Engelse Vier Spanjaarden, twee Belgen, een Duitser, een uh, Fransman, een uh, Nigeriaan en een Deen. Ja, het is allemaal uh, niet te kort wat daar allemaal kan. Uh, zij spelen in een 3-4-3 formatie. En dan denk je, nou dat klinkt redelijk aanvallend. Maar dat is het niet. Want de echte spitsen zitten op de bank. Olivier Giroud en Morata. En eigenlijk moet Hazard voor de doelpunten gaan zorgen. Samen met Pedro en Willian. Maar dat zijn toch eigenlijk ook met name Willian aanvallende middenvelders. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. In de wedstrijd tegen Barcelona. Een kraker van je welste. Antonio Conte, de trainer van Chelsea. Tegen Ernesto Valverde. De trainer van Barcelona. Bij Barcelona de gebruikelijke namen zeg maar. Natuurlijk Suarez en natuurlijk Messi. En wat is er over Messi te melden? Daar is altijd al wat over te melden. Maar die heeft in uh, alle wedstrijden die hij tegen Chelsea speelde. En dat zijn er acht nog nooit gescoord. En dat voor iemand die 97 Champions League uh, doelpunten achternaam heeft, is dat uh, opvallend. Allebei hadden ze een goede generale repetitie. Afgelopen weekend 2-0 won Barcelona van Eibar en zijn koploper in Spanje. En uh, Chelsea na een moeizame periode, dat moet wel gezegd, Conte uh, lag onder vuur. Maar eerst een overwinning van 3-0 West Bromwich Albion. En dat was uh, vorige week en afgelopen weekend 4-0 in de FA Cup tegen Hull City. Lijkt dat allemaal weer vergeten en vergeven. Kijken wat ze kunnen gaan doen. Ze zijn 15 keer tegen elkaar uitgekomen in Europa, Chelsea en Barcelona. En het is precies gelijk. Vijf keer winst Chelsea, vijf keer gelijk en vijf keer winst voor Barcelona. Benieuwd wie deze zeer belangrijke wedstrijd gaat winnen... in Londen op Stamford Bridge. Onder leiding van Tuneet Shakir, de Turk... is dit Chelsea tegen Barcelona op punt van begin. Ja, mooi. Kijk je ook met de schuine ogen even nog naar Bayern tegen... Beziepers. Voor jou doe này. ik alles, Robert. Nee, kijk, kijk, kijk. Ik hou van je. Dan naar, uh, naar uh, Sinkje Knecht. Daar um, gaan we hier aan tafel over doorpraten... want die werd verrassend uitgeschakeld in de series... door een, door een penalty. Hij stak na afloop de hand in eigen boezem het eerste rechtstuk, dan maakte ik de verkeerde keuze. Waardoor ik mezelf stilreed op een, op een voorganger. En dat was gewoon niet slim. Ik, ging, ik pakte de binnenkant van, van de rus En ik had gewoon buiten, aan de buitenkant moeten blijven om snelheid te maken. Ja, is dat toch met die Sienkie Knecht? Uh, Eerst was hij nog, he, dan was hij boos. Want het was, nou, hij vond het een beetje onterecht, en schval. Maar dit, ja. gewoon een domme fout eigenlijk. derde keer geloof ik nu al, hè? Ja, uh, hij begon natuurlijk met zilver. Uh, daar baalde hij van. Ja. Um, ik, ik had vanmiddag echt het gevoel van: uh, het lijkt of ik naar, naar Henk Grol aan het uh, het moeten winnen van goud en dat dat lijkt bij bij Shinky, zeg maar. Die ik. ja, die judoka ja. die zeg maar vier jaar lang alleen maar met goud bezig was en toen had ik al het gevoel van: oh, het is te veel moeten. En bij Shinky, die zei het ook, hè ik heb ook niet, niet genoten van mijn zilveren, maar het moest goud zijn en ja, het lijkt wel of je helemaal vandaag ook die inhaalactie als je er, er zelf naar terugkijkt, dan denkt hij van... Hoe, hoe kon ik dit in godsnaam doen? Volgens mij heb je dit eerder horen zeggen, zeggen over Sven, rond de tien... en volgens mij met smeken precies hetzelfde verhaal. Te veel in die kokon, te veel van het moeten. Ja, Mulder hadden we het inderdaad. Op met gist Mulder, dat ja. was het, sorry, ja. Ja, hij, hij zegt het ook zelf, hè, in een interview van... Uh, ik heb te weinig genoten van het zilver en ik kom ja. hierheen. Ja, hij moest van zichzelf. Terwijl toch, het is niet voor het eerst dat hij met die absolute favoriete rol te maken heeft. Die heeft hij al een tijdje, eerder op WK's maakt, maakt hij dat dan wel waar. Ja, maar dit zijn de hij... spelen, hè? Ja. Ja, ja maar dat is het toch uh... anders. Het is, Shinky lijkt altijd zo, maar goed, dat is dan misschien ook maar een maskertje. Lijkt altijd zo, relaxen en daar uh, en, en, uh, heel relativerend mee om te gaan. Hij... Nou nee, ja, je ziet het ook, dat, hij zegt het zelf. Dus van, ja, ik heb niet genoten van die zilver, maar daar je niet genoeg. Uh, hij heeft eigenlijk... Hij is een beetje met een tering in zijn lijf uit die 1500 meter gekomen en dat is nooit meer weggegaan. Tenminste, daar lijkt het op. En uh, hij deed elke keer zei hij dat wat. Uh, zei ik ga zo die wedstrijd rijden en dan startte hij en dan was het totaal andersom. En nu ook weer. Hij zei ja, ik ga vanaf het begin af aan gelijk aanvallen. Nou, hij zegt het zelf, ja, dat doe ik doe helemaal verkeerd. Dus ja, het is. Hij loopt achter de feiten aan, achter zichzelf aan, uh, zit met negativiteit in zijn systeem. Ja, en, en dan, dan valt alles de verkeerde kant op. En dan is er een op één stapeling En elke keer is een bevestiging van... zie, ik doe ik weer fout. Want dat gaat natuurlijk in zijn hoofd. Ter plek gaat het gewoon door, door hem heen. Ja, dat zijn de spelen. Dat is, uh, als het, het, het dan ook fout gaat, mooi, dan blijft het fout gaan. Ja, dat, dat, sport dat is niet voorspelbaar. De ja. Koningin Sneuvel en de SME Vissers... die tot een week geleden, denk ik, 80 procent dachten... van wie ook alweer? ja. Ja, die, die, die, die... kijk, als je goed bent, dan komt het snel. Hè? Dat zijn natuurlijk ook weer de bekende uitspraken. Maar eh, het, op de Spelen zie je van alles gebeuren. Hè, mensen die voor de vijfde keer naar de Spelen gaan... en uiteindelijk goud winnen, of, of de eerste keer gelijk. Het ja, kan allemaal. Het kan allemaal, en de druk is hoog, en dan zie je wat er kan gebeuren. Ja, ik vond het wel mooi dat hij zei dat hij met terugwerkende kracht... misschien meer had moeten genieten van het zilver. Zei hij op een gegeven ogenblik, aan het einde van het interview. Het is ja. toch een hele andere beleving. Als je dan nu ziet hoe die meiden op dat brons reageren... en hij op dat zilver reageerde. Ja, kijk, hij, hij ging daar, hij, hij is gewoon gekomen voor goud. Hij is wereldkampioen op deze afstand. Hij is Europees kampioen. Ja, ja uh, hij, hij is met naar zichzelf. Ja, maar wel een hele. Ja, daardoor heeft hij ook heel veel gewonnen. En ja. daardoor gaat hij nu, ja. Ja. ja. Morgen, dan is de ontknoping van de ploegachtervolging bij de mannen en de vrouwen. Bij de mannen wordt Koen Verwij vervangen door Patrick Roest. Verwij lijkt niet eens zo teleurgesteld. Ik reed gewoon niet zo'n hele goede rit. En, uh, weet je, ik heb ook nog een duizend meter en een master te, uh, te gaan. Dus en ik moet nog aardig wat starten. Hè. En, uh, Patrick heeft uh, een goede rit laten zien. En uh, ik denk dat we met z'n viertjes wel uh, in de training goed met elkaar rijden. En uh, we gaan kijken hoe Patrick het doet. En uh, die gaat de halve finale rijden. Ja, mooi stukje zelfreflectie. En ook jullie lijken niet erg verrast, Renate en Bart. Nee, we hadden het gisteren ja. natuurlijk over... Van, uh, wat, wat wij vonden wie uh, ingebracht moest worden. Ik heb er ook nog even een tweetje uitgedaan. Het was ook alleen maar roest. Dus, uh, nou ja, met z'n allen waren we er ook Je hebt even opeens. een poll, uh, poll getweet? Nou, ja, ik had het even gevraagd. en uh, de, de antwoorden waren en op Twitter en op Facebook alleen maar uh, roest. En, en er zijn twee, uh, twee races morgen. Hè. Ze moeten eerst de halve finale rijden. Uh, tegen Noorwegen. Mm -hmm. dus, uh, die, die waren maar 600ste uh, langzamer. Dus uh, ze moeten ook serieus aan de bak. Ja. Maar de, de reactie van uh, Verwijven vind ik wel. Het, is toch, het staat ook wel bekend als een, als, als een mannetje. En uh, ik wil zelf graag. Uh, dit is eigenlijk opvallend. Dus nou, zijn reactie nu is natuurlijk anders dan na de race. Meteen. Ja, uh, zeker. En, en, hij, en hij, hij, krijgt een, hij krijgt wel een medaille. Ja. Dat is ja. natuurlijk wel uh, een slok op borrel, denk ik. Ja, nee, maar ik denk dat die uiteindelijk toch wel realistisch is. En ze, ze overleggen met elkaar en ze weten van... ja, dit is fout gegaan, ze kijken de race terug. Dus ze, het, dit wordt ook in, op video uh, getoond van... nou, dit gebeurt er. Ja. En weet je, direct na zo'n wedstrijd... ja, dan ga, je gaat niet gelijk alles open en bloot op tafel leggen... En, ja, je moet het even verwerken. En als je het verwerkt, ben je wat realistischer. En dan ja, dan, dan, dan krijg je dit... Maar als je die video bekijkt, is er toch ook geen ontkennen aan? Nee, maar nee, goed, hij zegt, maar... hij zegt het nu ja. ook, weet je. Ja. Uh, en Patrick rijdt goed. En uh, ik, ik reed wat minder. Dus het is goed dat ze Patrick inbrengen. Ja. Nu wordt er wel gezegd, dat moeten jullie maar even uitleggen... dat Roefs een iets ander slag heeft dan de andere schaatsers. Ja, hij heeft een iets ander slag. Maar pff, ik denk dat het wel meevalt. Wat betekent dat en, en wat, wat zou dat voor invloed kunnen hebben? Nou ja, kijk, Je, je rijdt met z'n drieën dat, al, ze al jaren samen. Dus zij weten precies uh, van elkaar slag. Uh, Patrick rijdt iets anders. Maar ik, ja, ik, ik denk niet dat dat een heel groot probleem is. Want waar hebben we het dan over? Wat, wat is dat dan? Iets, iets, iets ja, langer? Het, slagfrequentie. Uh, daar moet je het vooral in kijken. Inzien in waar, waar dan het verschil zit. Ja. Nou ja, volgens mij uh, rijdt, uh, rijdt Patrick Roest uh, altijd zijn trainingen met, met Kramer. En Kramer zal nu ook achter Roest gaan rijden... En, ja, zoals ik Kramer uh, uh, gisteren in die ploegachtervolging had, hij over. Uh, en hij kan heel makkelijk aanpassen. Dus ja, ik denk dat het uh, geen enkel probleem is. En ik hoorde inderdaad de bondscoach Geert Kuiper praten over dat Patrick normaal gesproken wat problemen had met de, met de binnenbochten. Want je rijdt natuurlijk alleen maar binnenbochten. Maar dat dat nu goed ging. Dus uh, ja. ja, we zullen het zien. Nou, geen zorgen. Wat dat betreft, bij de Vrouwen gaat Lotte van Beek uh, de halve finale rijden. Denken jullie dat het bedoeld is om Marit Leenstra. Fris te houden voor de finale. En te zorgen dat uh, Lotte ook een medaille krijgt. Ja, ja. Dat je niet dat krijgt, wat bij de short trackers het verhaal was. Daar dus wel. Ja. Ja, nou ja, en ja, daar, daar is ook ruimte voor. Ja, Dat ja? kan natuurlijk ook, want zij rijden tegen Amerika... en die, was, uh, die waren vier seconden langzamer. En de Amerikanen, zoals we gisteren al zeiden... die zullen ook een tactische race uh, rijden, want die hebben maar drie dames. Uh -huh. Dus uh, uh, Richardson, Bo en uh, Manginello die moeten twee keer starten... Het zijn ook nog eens twee sprinters. Dus die hebben uh, al hun energie wel nodig... om, uh, om in die uh, uh, plek om drie en vier normaal gesproken uh, alles daarin... Dus te jullie denken dat, dat ze zich gaan sparen uh, ja. om uh, voor de strijd eventueel om, uh, ja, om het brons? Ik, precies. Kijk, Nederland en Japan die reden gewoon 3,5 reden gewoon drie, drie tot 4 seconden sneller... dan uh, uh, Amerika en Canada. Mm. Dus ja, Japan rijdt tegen Canada. Canada gaat zeggen, oké, okay, ik moet straks... de Rit om de, vierde, om de derde plek, ik ga me nu sparen. En Amerika denkt ook, ik ga straks voor die derde plek, ik ga me nu sparen. En dat zagen we vier jaar geleden ook. Ja. Zowel bij de mannen als bij de heren. Maar dat gaat morgen bij de heren niet gebeuren. Ja, zo dus bij de mannen als bij de heren, dat bij, is mooi. Bij de mannen en de oh, Whatever. Lange Gelukkig hebben we veel mensen die er nog, nog fris zijn. <laughs> er was ook een gouden medaille, niet voor Nederland, maar wel te bespreken. Waar het bij het IJsdansen voor het Canadese paar Virtue en Moyer. Met een mooi verhaal. We rijden al samen sinds ze zeven en negen jaar oud zijn. Het is natuurlijk niet helemaal jullie hardcore discipline, maar jullie hebben het vast ook gezien. Ja, het ja, ziet er zierlijk uit, dat, dat dansen op het ijs. Ik, ik, vond, ik heb ook even gekeken het is de vind, renaad, ja, de, hoe, hoe wilde, synchroon dat gaat. Ik wilde bij de spelen altijd naar het kunst. Ik vind dat zoiets moois. En ik weet, mijn eerste spelen in, uh, in Salt Lake wilde ik met Michelle Kwan op de foto. dus <lacht> ja, ik, ik ben totaal zelf dus niet sierlijk, maar ik vind dat, ik vind dat zo mooi. Ja, ik ook ja. ja. Ik kan er kippenvel van krijgen. <lacht> Ja. Ja. Het, het komt uit, ja. ik zat echt te kijken vanmiddag ja. ja, nee, het het dan... echt super mooi met van bijna echt te hard je ziet het gewoon ja maar ik, ik zeg maar hoe ze op elkaar ingespeeld zijn hoe dat dan uh, op de muziek uh, nou ja Plushenko bijvoorbeeld hoe die dan uh, een show kon geven ja ik vind het mooi genieten ja. Ja. Ja. Ja. het ziet er sierlijk uit zei Bart oh, vernietigende ja, nee, ja ja nee dat is het dat vind ik ja, ja, dat vind jij. Ja. Om er even een slecht brugje te maken, ziet het er ook een beetje sierlijk uit. <laughs> in die juiste finale. Ik doe het gewoon tussen Chelsea en Barcelona. Tot nu toe, en die outcome. Nou, weinig uh, paren, om het uh, zomaar te zeggen. Ze hangen wel in elkaar. En uh, dat was net duidelijk te zien bij een hoekschop. Het staat 0-0. Chelsea ietsje beter. Rudiger de Duitser. Antonio Rudiger uh, kopte de bal naast. een van de tussen elf buitenlanders in het team van Chelsea. Vier Spanjaarden, waaronder twee die bij Barça hebben gespeeld. Pedro... En uh, natuurlijk Cesc Fabrigas. Uh, Chelsea ietsje sterker, maar nu komt uh, Barcelona weer opzetten. En dan is het altijd gevaarlijk. Zeker als uh, uh, Suarez komt en die geeft de bal naar de buitenkant. Moet de bal voor het doel komen, komt ook voor het doel. Maar wordt met moeite weggewerkt door Andreas Christensen. Een hele jonge Deen, 21 jaar. Lang geblesseerd geweest. En toen hij er niet was, toen ging het slecht. Met name achterin bij. Uh, uh, uh, Chelsea Van Antonio Conte. En die Christensen is een centrale verdediger. De bal is weer in het bezit gekomen. Van Omtiti. Oftewel van Barcelona. Die spelen de bal een beetje rond. Via Iniesta. Bal weer terug naar Omtiti. En dan uh, gaat het uh, via de Fransman breed naar uh, Gerard Piquet. 10 minuten gespeeld. 0-0 de stand. Balbezit voor Barcelona. Tempo ligt niet hoog. Nog geen echte verfijnde hoogstandjes uh, gezien. Als uh, de bal... Uh, uh, nog altijd in het bezit van uh, de Catalanen is, nu via Rakitic. Het is even rondspelen. Messi, nog niet veel gezien, heeft de bal. Het staat 0-0 na tien minuten spelen bij Chelsea tegen Barcelona. Goed, zometeen na we natuurlijk uh, meer. Ook, ook bij uh, Bayern München. Beziektar is nog steeds uh, een 0-0. Zometeen gaan we het hebben over een beweegloterij. Ja, Nou, dat is eigenlijk precies uh, wat het woord al zegt. Je beweegt en je maakt kans op prijzen. Ja, moet ook, je wel een bepaald doel halen om af te vallen, hè?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 Je kan natuurlijk je hond leren om de schuifdeur van je bedrijfswagen open te doen. Spiky, open de deur. Open deur, open deur, pak pak pak. Oh. Of je kiest voor Citroën Jumpy met automatische schuifdeur te bedienen met je voet. Moment Supreme Pro bij Citroën. Tijdelijk Citroën Jumpy met een upgrade zonder meerprijs en financial lease van 5 jaar met 0% rente. Kijk op citroën.nl Citroën. Ik was echt zo geholpen met die kinderwagen. Jij hebt het recht goed te doen.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 Kijk op AccessForAll.nl voor ons speciale aanbod. Access for All, first class internet. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. NPO Radio 1.